Verschrikkelijke krijgsman. Ergens in Afrika kroop eens een rups in het hol van een konijn toen die er niet was. Hij nestelde zich gemakkelijk in het donkerste hoekje van het hol en wachtte. Toen het konijn in zijn hol terugkwam, zag hij iets heel eigenaardigs. Over de grond liep een lange streep. Omdat het konijn niet wist waar die streep ineens vandaan kwam, riep hij op goed geluk... Wie is er in mijn huis? En de rups antwoordde met diepe stem... De verschrikkelijke krijgsman. Bibberend vluchtte het konijn zijn hol uit. Buiten jammerde hij... Ach, ach, wat kan een arm dier als ik beginnen tegen de verschrikkelijke krijgsman? En hij besloot hulp te gaan vragen bij een van de dieren uit het bos. Na een poosje kwam hij de jakhals tegen... Vriend Jakhals, zei hij, zou je me een groot plezier willen doen. Maar natuurlijk vriend konijn, antwoordde de Jakhals. Zeg maar waarmee. In mijn huis zit een wild dier dat er niet uit wil komen. Wil jij hem eruit jagen? De Jakhals ging met het konijn mee naar zijn hol. Hij stak zijn neus naar binnen en riep luid. Wie zit er in het huis van het konijn? En de rups antwoordde met een zware stem. De verschrikkelijke krijgsman. Ik ben de verschrikkelijke zoon van het verschrikkelijke opperhoofd van niemandsland. Met het grootste gemak stamp ik een neushoorn tot moes en ik jaag een olifant op de vlucht. Ik ben onoverwinnelijk. Toen de jak als dat hoorde wist hij niet wat hem overkwam. Daar begin ik niet aan, zei hij tegen het konijn en vluchtte weg. Bedrietig ging het konijn op zoek naar een ander dier dat hem wilde helpen. Na een tijdje kwam hij het luipaard tegen. Vriend luipaard, er zit een dier in mijn huis en hij wil er niet uitkomen. Wil je me helpen om hem te verjagen? Ja hoor, vriend konijn, zei het luipaard, laten we gaan. Maar toen de verschrikkelijke krijgsman begon te praten, schoten de haren van het luipaard overeind van schrik. Als hij een neushoorn tot moes kan stampen, stotterde het luipaard, dan maak ik geen enkele kans. Het spijt me vriend konijn, maar ik ga er vandoor. Toen kreeg het konijn een schitterend idee. Ik ga de neushoorn zoeken, dacht hij. Die zal het zeker durven op te nemen tegen een dier dat even sterk is als hij zelf. Het konijn had de neushoorn al snel gevonden omdat de neushoren nogal ijdel was, liep hij, zonder ook maar een ogenblik te aarzelen, recht op het hol af. Zo hard als hij kon, riep hij. Hoe durf je het huis van mijn vriend konijn binnen te dringen? Wie denk je wel dat je bent? Kom maar kijken als je durft, antwoordde de rups. Ik ben de verschrikkelijke krijgsman. Mijn vader is het verschrikkelijke opperhoofd van niemandsland. land." Ik stamp alle neushoorns die ik tegenkom tot moes. En ik jag iedere olifant op de vlucht. Kom maar op als je durft. De neushoorn moest even iets wegslikken. Zachtjes zei hij tegen het konijn. Verstond ik dat goed? Kan hij mij tot moes stampen? Dan is het toch maar beter dat ik vertrek. En met een vaart rende hij weg. Helemaal ontmoedigd liep het konijn het bos weer in. En daar kwam hij de olifant tegen. Olifant, je bent mijn laatste hoop, zei het konijn. De verschrikkelijke krijgsman zit in mijn huis. Durf jij hem weg te sturen? Ik moet er wel bij zeggen dat hij van plan is om je op de vlucht te jagen. De olifant knipperde even met zijn ogen en zei... Vriend konijn, zelfs de verschrikkelijkste krijgsman uit het bos zal mij niet op de vlucht kunnen jagen. En ik heb er geen zin in hem het te laten proberen. Gegroet vriend konijn, zoek maar een ander. En waardig stapte hij weg. Toen barstte het konijn in snikken uit. Op hetzelfde ogenblik kwam er een kikker aanhuppelen. Maar wat zie ik nu, vriend konijn, zei de kikker. Huil jij, of lijkt dat maar zo? Als je wist wat er aan de hand is, stamelde het konijn, dan zou jij dat ook doen. De verschrikkelijke krijgsman is mijn huis binnengedrongen en hij wil er niet uitkomen. Hemeltje, lief, zei de kikker, wie is die verschrikkelijke krijgsman dan wel? De verschrikkelijke krijgsman is de zoon van het verschrikkelijke opperhoofd van niemands land. Hij zegt dat... Nee, maar, nee, maar, onderbrak de kikker hem veel betekenend. Ik begin ineens vreselijk veel zin te krijgen om die verschrikkelijke krijgsman te ontmoeten de kikker, sprong naar de ingang van het hol en riep heel hard. Wie zit er in het huis van mijn vriend konijn? De rups moest lachen toen hij de kikker zag. Die zal ik ook eens flink voor de gek houden, dacht hij. En hij liep terug. De verschrikkelijke krijgsman. Ik ben de zoon van het verschrikkelijke opperhoofd van niemandsland. Ik... Maar de rups kreeg niet de kans om verder te praten, want de kikker was het hol al ingesprongen terwijl hij riep. Dat komt dan best uit. Eindelijk heb ik iemand gevonden die met mij zal durven te vechten. De kikker pakte de rups op en liep met hem naar buiten. Kijk, vriend konijn, zei hij, dit is nu de verschrikkelijke krijgsman voor wie je zo bang was. Het konijn schaamde zich diep, maar de kikker begon heel hard te lachen. Het konijn keek de kikker met een schuin oog aan en toen moest hij ook lachen. En toen de rups zag dat het konijn en de kikker niet boos op hem waren, begon hij ook te lachen. Eerst wat aarzelend, maar later net zo hard als het konijn en de kikker. Een poosje later lachten ze alle drie zo hard dat ze er pijn in hun buik van kregen. Op het gelach van de kikker, het konijn en de rups kwamen ook de andere dieren van het bos tevoorschijn. De jakhals kwam eerst kijken. Toen kwamen het luipaard en de neushoorn en als laatste kwam de olifant. Toen ze er allemaal waren, stelde het konijn de verschrikkelijke krijgsman aan hen voor. Eén voor één keken ze beschaamd naar de grond. Maar toen begon de jakhals te lachen en daarna het luipaard. En uiteindelijk lachten ze allemaal om de kleine rups die hen zo verschrikkelijk bij de neus had genomen.